De jury noemt Groenendijk een cabaretier die zijn vak volledig verstaat. Zijn programma gaat over persoonlijke levensvragen... maar Groenendijk weet daar volgens de jury een universele draai aan te geven. De andere genomineerden voor de polyfinario waren Theo Maasen, Kasper van Koten, Jan-Jaap van der Wal en Maarten van Roosendaal. De talentprijs Nederlands Hoop ging naar Ali B. Voor zijn programma Ali B. geeft antwoord. Voor de talentprijs was ook Thijs van Domburg genomineerd. Op de A12 hebben twee koeien voor verkeersproblemen gezorgd. Ze waren tussen Harmelen en Woerden een sloot overgestoken en op de vluchtstrook terechtgekomen. De politie en Rijkswaterstaat probeerden de dieren te vangen, maar dat lukte niet. Twee van de drie rijstroken werden daarop afgesloten. Daardoor ontstond een file van een paar kilometer. De politie wist uiteindelijk de eigenaar op te sporen. Die heeft samen met de politie en Rijkswaterstaat de koeien teruggebracht naar de wei.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 Ga snel naar vriendenloterij.nl/slash eredivisie en speel mee. Vriendenloterij, maatschappelijk partner, eredivisie. Performa, 10 en 11 oktober, Jabers-Utrecht. Gratis toegang via performa.nl. Langs de lijn met Jeroen Stomhorst. Een heel goede avond. Welkom bij Langs de Lijn met de belangrijkste sport van dit weekend. Een weekend van de Hedwigs was het in de Eredivisie. Jurgen Locadia van PSV was een van de spelers die drie keer scoorden. Bij Hier. Locadia. Zijn derde. Sir Jurgen Locadia, dat is zijn naam. Dries Mertens en Lex Immers mochten ook een wedstrijdbal meenemen naar huis. Zo direct bespreek ik... Divisie met Andy Houtkamp. Ook daar heeft hij verstand van. En het is het meest prestigieuze evenement in de golfwereld... De Ryder Cup. Een titanenstrijd tussen de Verenigde Staten en Europa. Je kunt je bijna niet voorstellen, dus dat je bij zo'n wedstrijd te laat komt. En uiteindelijk, we niet precies waarom. Maar McElroy is laat. En dus is hij in een politiek On his way to the course. Ja, Ongelooflijk. Of Rory McElroy nog op tijd kwam, dat hoort u zometeen. Windsurfer Dorian van Rijzenbergen moet aan de bak. Hij is eigenlijk nog maar net Olympisch kampioen. Maar nu al stapt hij over naar het kitesurfen. En het WK staat al bijna op het punt van beginnen. Ja, ik heb het nog een week. Goed, zitten we hier nog te doen? <laughs> <laughs> Opschieten. Zo direct meer van Dorian van Rijzenbergen. Tot 11 uur in Langs de Lijn. Maar we, we beginnen zoals altijd met het voetbaloverzicht. Het was het weekend van de topper natuurlijk. En er gebeurde nog heel veel meer. Ik bespreek het, ik zei het al met Andy Houtkamp. En welkom. Uh, we komen zo meteen te spreken over die topper van gisteren tussen Ajax en 20. Daar was jij bij. Eerste wedstrijd van vandaag. PSV wint met 6-0 op bezoek bij VVV. Dries Mertens scoorde drie keer. En debutant Jurgen Locadia dus was ook drie keer trefzeker. Je kan zeggen, en die PSV stond helemaal op scherp. Naar ja, blamage, kan je het zo noemen bij Achilles? Om de beker? Drie oh, ze zijn winnen? door, ja. maar het was inderdaad niet best. Ja, de, de, wie stond er op scherp? Met name Dries Mertens. Die speelde niet goed de eerste uh, weken. Nee. En nu dus uh, drie keer scoren, daar was hij uh, heel blij mee. Jurgen Locadia zullen het zo dadelijk ook nog over hebben. Uh, ja, uh, PSV moet gewoon winnen. Uh, dat is duidelijk vandaag, en dat deden ze ook. Ja. Dries Mertens wordt als ze zegt, is een mooi weervoetballer. Ben je het mee eens? Ja. Het is een mooi weervoetballer. Het was vandaag wel lekker weer. Maar nou, het is niet... De... Ja, nou, bijvoorbeeld. Ja. <laughs> ik heb hem, uh... Uh, nee, maar Dries Mertens is een hele goede voetballer. En je kunt niet het hele seizoen heel goed zijn. Maar het verbaasde me wel dat hij matig aan dit seizoen begon. En nu lijkt hij, maar met nadruk uh, lijken, lijkt hij toch aardig op de weg terug. En hij is hij een was speler die vaak... zijn ploeg op sleep ook kan nemen? Ja, moet hij dat doen? Ik, ik denk dat dat meer een, uh, een, een taak is voor bijvoorbeeld Van Bommel. Ja. Maar Mertens is wel iemand uh, die heel belangrijk kan zijn. Maar het verbaasde Trachtig mij dat hij de eerste vijf uh, wedstrijden het niet zo uh, geweldig deed. Hij staat nu weer op vijf treffers, geloof ja. ik. Uh, uh, het lijkt een uh, heel gemakkelijke overwinning. 6-0 bij VVV. Ja. Uh, ja, niet zo'n grote ploeg, maar toch... Ja, eerste helft deed VVV het nog goed. Nou ja, toen kwam uh, uh, PSV op voorsprong, redelijk snel toch wel weer. En, en PSV, uh, ja, deed het netjes. Kijk, laten we wel zijn, met zo'n budgetverschil... PSV hoort daar gewoon dik te winnen. En vorig jaar was het geloof ik dat ze het heel erg moeilijk hadden... Nu leek het erop dat ze het toch ook wel af en toe moeilijk hadden. Maar ja, toen die tweede domme gele kaart van Noor -Voor kwam, ja, toen was het ja, gebeurd. over en Locadia natuurlijk. Ja. Je zei het al, VVV had in de eerste twintig minuten best wel wat kansen... om voor, op voorsprong te komen over dat gedeelte van de wedstrijd... PSV-coach Dick Advocaat. De eerste 20 minuten vond ik dat we te veel de tegenstander de ruimte gaven. Maar laten we die... Nadat we die 2-0 maakten, uh, hebben ze alleen maar achter ons aangelopen. En vind ik dat we de wedstrijd gecontroleerd hebben en symbolen hebben weggespeeld. Nou, Laten we eens beginnen met die 20 minuten. Dan komen er toch grote kansen voor VVV? Ja, nou, daarvoor begin ik ermee om dat te zeggen. De eerste 20 minuten hadden ze ook uh, 1 20 voor kunnen staan. door onachtzaamheid bij ons qua scherpte. Nou, dat heb ik zo ook net verteld. De minuten, ja, uh, dat, dat, dat mag niet gebeuren. Op hoog, om met betere kwaliteit te staan. Het gebeurt wel. Het gebeurt wel, nou ja, oké, okay, dan, dan hebben we weer iets om uh, te vertellen. Ja, maar het is toch, uh, toch iets geks ja, bij PSV. En niet scherp genoeg beginnen, nou, ook weer niet aan nou? dit wel. Uh, allemaal uh, hal, half en hele miljonairs. Hoe kun je nou niet scherp aan een wedstrijd beginnen? Dat hoor ik de laatste tijd zo vaak. Ja. We zijn niet scherp begonnen. Maar Ajax laatste eerste uur van de wedstrijd uh, lopen slapen. Ja, uh, AZ hoor ik het ook regelmatig. Hoe kan dat nou? Het slaat toch helemaal nergens op? Niet scherp aan een wedstrijd beginnen. Dat kan niet. En dat onder Dick Advocaten? Ja, is ik toch denk iemand dat ik, die er al zit. Het, het verbaast mij ook dat uh, Dick dat zelf ook zo noemt. Want ik vind dat het ook een, een taak van een trainer is. Die jongens die moeten tot de tanden gewapend zijn. Het mes moet tussen die tanden zitten op het moment dat je op het veld opkomt. En dan kun je niet uh, zeggen van nou, we waren die scherp aan het begin van de wedstrijd. Hoe kan dat nou? Is dat er toch onderschatting in denken al aan Europa League donderdag tegen, mm -hmm. la, uh, tegen uh, Napoli? Dat kan ik, me niet hè? voorstellen. De nee. competitie is zo belangrijk voor PSV. Ze moeten kampioen worden dit jaar. Dus je kunt je het niet veroorloven. om bijvoorbeeld tegen VVV na 20 minuten met 2-0 achter te staan. Want dat had net zo makkelijk gekund. Ja, penalty hadden de Velloraren ook nog ja. kunnen krijgen. Maar goed, dan toch. Hè. Jurgen Lokadia. Drie keer scoren in zijn eerste wedstrijd. De laatste die dat presteerde was Harald Berg. Ik ken hem niet, jij misschien wel, ja. die, Een Noor. Speelde in 1969 voor ADO Den Haag. In de eerste divisie was Jaap van der Wiel van DS79 de laatste. Dat deed hij in 1987. Toen bestond die club nog. En Lokadia meldt zich dus uh, aan het firmament. Is dat een uh, eentje die, die, die groot kan worden? Kun je dat al zeggen? Nou, hij zat er al aan te komen. Want hij scoorde bijvoorbeeld in jong PSV. En dan kun je je zeggen, ja, Jong PSV, uh, wat is dat? Hij scoorde 13 uit 6. Uh, dus meer dan twee uh, doelpunten per wedstrijd in Jong PSV. Was daar al uh, een grote manier om het zo maar te zeggen. En deze week alleen al, hij scoorde afgelopen maandag... vier doelpunten bij Jong PSV. Ik geloof uh, tegen Den Bos, Jong Den Bos. Hij scoorde in de beker. En hij scoorde vandaag drie keer acht doelpunten in één week. Het is uh, een jongen waarvan heel veel verwacht wordt. En terecht, want uh, ja, als je dit toch kunt... Hey, je zegt het al, eh, 1967... Eh, 69, ja. Of 69, Harold Berg in de Eredivisie en Van de Wiel in eh, 87. De laatste die dat deden, dat is meer dan 25 jaar geleden. Ongelooflijk. Uh, maar behalve de PSV er waren er nog twee spelers die drie doelpunten maakten. En dat is heel opvallend. Uh, ook Michael de Leeuw van FC Groningen en Feyenoorder Lex Immers. 5-1 is het geworden en de derde goal voor Immers. Die een vrije trap van Clasie binnenkopt. De doelman Babos is er te laat bij en uh, Immers zit daar zijn blonde hoofd tegenaan. 5-1, maar liefst Feyenoord thuis tegen NEC. Vandaag score ik drie keer. En, ja, ik, ik ben het nog niet, want er zijn nog uh, een hele hoop wedstrijden te spelen. Maar ja, het is gewoon lekker dat ik vandaag drie goals maak en, en ja, de kansen krijg en, en wel afmaak. Dus ja, of ik aan mezelf getwijfeld heb dat niet. Ik heb altijd vertrouwen in mezelf gehouden en, en ik ben gewoon rustig gebleven Kijk, je traint natuurlijk met jongens als Roy Makai en Gaston Tamant. Daar train je wel op specifieke dingen. En ja, misschien uh, werpen het toch wel zijn vruchten uit. De leeuw is de man van de wedstrijd. Met zijn derde goal in deze ontmoeting. Ik, uh, ik hoorde inderdaad dat uh, dat eerst ook op mijn naam uh, staat. Maar ja, ik wist zelf niet uh, in het veld of hij wel of niet over de lijn was uh, toen uh, Virgil een kopte. Hij kwam het bepalen en daarna, ja, voor de zekerheid uh, zet je je benen er nog tegenaan. Ja. De beelden wijzen uit dat vlak voordat hij over de lijn gaat hij tegen jouw knie komt eigenlijk. Ja, nou klopt. Ja, mooi. Head trick dus. Uh, hoe ga je dit vieren? Hoe ga je hiervan genieten van zo'n hattrick? Want het is niet zomaar iets. Nou, weet ik niet. Misschien zullen we even, even een drankje doen en uh, ik zie wel waar de avond me brengt. Een paar minuten na de 0-3 van Locadia is het opnieuw Mertens die toeslaat. Prachtige actie. Hij dribbelt op zijn karakteristieke manier twee, drie tegenstanders met een kluitje in het welbekende riet. En nu is het helemaal gedaan. 0-4. Met dus drie goals van drie Mertens met nog op de klok tien minuten. Uh, eerste goal is een uh, goede bal van Kevin tussendoor. Doe ik 1-2 met Ola en uh, loop ik door en schiet ik hem binnen. Uh, tweede goal, uh, vanaf de zijkant komen naar, naar rechts. Speelt de Marke mee en schiet ik hem buitenkant voet binnen. En... Dat is de mooiste hè, van vandaag. Ja, ik denk het wel. Maar toch... Ben je het mee eens? Toch vond ik de derde ook wel mooi, omdat uh, Ami omdat een beetje vervelend was aan het doen. En uh, ja, dan vind ik het leuk om iemand, uh, om iemand dan voorbij te spelen en te scoren. Dijn Aldem. Hier, Locadia. Het derde. 6-0. Het is een prachtig debuut van die uh, jonge spits. Glimlach op het gezicht. Nou, dat is een jongen met, met veel kwaliteit. Hè. En uh, we hebben nog wel een paar op de bank zitten. Dus die uh, in de toekomst veel waarde kunnen zijn voor PSV. Ze zijn gretig, dus... Op zich is dat goed. Uh, nou, Hij komt nu, Jurgen, de tweede helft erin en uh, pakt drie goals mee. Ja, wie kan dat zeggen? Jurgen Locadia. We gaan die naam onthouden. We komen hem vast nog tegen dit seizoen. En uh, die nog even naar het begin van dit stukje. We uh, worden Lex Immers verantwoordelijk samen met uh, Graziano Pelle... voor de doelpunten van Feyenoord. Twee bekritiseerde spelers, want ze brachten te weinig. Uh, zijn zij er nu doorheen? Ja, weet je wat nou het grappig is? Vorige week hoorde ik iedereen roepen, alle kenners, van ja, Pelle en, en Immers. Dat zijn uh, eigenlijk kort gezegd miskopen. En nu scoren ze allebei. En nu ben ik benieuwd wat iedereen zegt. Het is natuurlijk gewoon heel simpel. De ene week is de ander niet. Uh, leuk dat pellen scoort, maar het is wel een spits. Leuk dat Immers drie keer scoort, het is wel een spits. Daar zijn ze voor, voor gehaald. en uh, Ze doen wat ze moeten doen. Keurig mooie overwinning. Had ik niet verwacht zo groot. Hoog tegen N.S.C. Maar keurige overwinning. En heel erg leuk voor beide. En met name voor Ronald Koeman. Want die zal natuurlijk wel blij zijn dat hij <tie> toch scorende mensen heeft. Ja, erg prettig voor hem. Jij was vandaag bij Willem II <tie> Peck Zwolle. Uh, ja. Vorig jaar werd dit duel nog in de eerste divisie ge gespeeld. Uh, kan je iets zeggen over, over het verschil uh, met, met vorig jaar met die ploegen? Nou, volgens mij uh, heb ik vanmiddag weer naar twee uh, eerste divisie ploegen zitten kijken. Ja. Dat niveau was het. Top eer, eerste divisie. Het is niet goed, het is uh, te magertjes. Ik vind Pek Zwolle, Ik heb een... Een paar keer zien spelen, hele leuke ploeg. Ja. Uh, speelt zeer verzorgd voetbal, maar mist toch net de klasse spelers: 1, uh, 2, misschien drie klasse spelers die je op het niveau eredivisie uh, nodig hebt. Uh, ik kan er maar een paar noemen. Van de pluim, vind ik een hele goede voetballer, echt een leuke voetballer, maar voor de rest, een, een matige keeper. Vandaag weer op doel. Ook de, de vaste eerste keeper is uh, niet sterk en dat zijn toch uh, daar begint het mee, uh, Willem 2. Hele, hele magere ploeg. Ja. Een matige, echt een mater. Verliest ploeg. op eigenlijk wel. Veld van Zwolle. En krijg je ja. dan het, ook het moedigst verwachtje? In de strijd tegen degradatie? Ja, ik, ik moet zeggen, ik heb toch wel een aantal uh, matige ploegen dit jaar gezien. Maar ik vind Willem II inderdaad uh, zeer zwak. VVV vind ik ook een, een, een zwakke ploeg hebben. Uh, Roda ook. Opvallend genoeg dit jaar, heel matig. Uh, Groningen had wel erg veel moeite met ze, maar dat mogen ze zichzelf aanrekenen. Ja, en Pek Zwolle zal ook daar onderin blijven. Maar van de ploegen waarvan iedereen vooraf zei... Uh, dat zijn, en dat kan iedereen nog steeds zeggen... de mogelijke degradatiekandidaten, vind ik Peksolle het meest verzorgd voetballen. Okay. Um, vandaag AZ, dat speelt met 3-3 gelijk tegen rkz Waalwijk. De ploeg kwam twee keer voor, maar keek bijna de hele tweede helft... toch tegen de achterstand aan. Ik kwam in de laatste paar minuten nog terug. AZ is wisselvallig, maar heeft wel Josiel te doen. <laughs> ja, dat ja, is wel grappig. De, de verdediging is niet sterk sinds het vertrek van uh, Moisander... Uh, is het, uh, dat is een slok om een borrel. Dat scheelt echt heel erg veel. Heel veel doelpunten. Ik heb het niet uh, bij elkaar opgeteld. Maar als je kijkt wat uh, AZ tegen heeft gekregen sinds het vertrek van Moorjzander... dat zijn heel veel doelpunten. En ze hebben gelukkig voor Gert-Jan Verbeek uh, Josie Eltidor die dit jaar echt doorgebroken is. Ik weet niet precies wat uh, Verbeek met uh, deze Altidore heeft gedaan. Maar hij heeft hem wel op het uh, goede pad gekregen. Uh, het was een beetje een uh, laconieke jongen die het allemaal niet zo uh, nauw nam. Hij heeft toch in de gaten, hij is pas 21 geloof ik, of misschien net 22. Het is een hele jonge jongen. Groot talent. En nu topscorer. Hij heeft er uh, toch voor gezorgd... dat ze nog op 3-3 kwamen. Overigens, knap van ergers en Waalwijk. Ja, maar wat een weergeloos doelpunt. Maar, Tje, ja, de ja dat, ja, dat zijn de, de groten. En, en dat zet, is een grote. Ja, hij slingerde door de verdediging ja. heen en uh, maakte het uitstekend af. Dan uh, toch wel even naar gisteren, de topper tussen Ajax en Twente. Maar was het ook echt een topper? Ja, het was een topper. Het was uh, een beetje een saaie topper... met name de eerste helft. Het was uh, laag tempo, uh, veel aftasten... weinig tot geen kansen of mogelijkheden. Uh, maar eigenlijk vanaf het moment dat het doelpunt viel van Ajax... en ik moet zeggen, Ajax deed dat uh, wel knap, hoor. Uh, Twente heeft zeg maar een minuut of tien in de tweede helft uh, het Ajax moeilijk gemaakt. Maar Ajax speelde vanuit die verdediging... Erg sterk. Het was niet uh, sprankelend, het was niet uh, geweldig. Maar het was wel uh, goed wat Ajax deed. En Twente is me toch wel een beetje tegengevallen. Maar luister even naar de betrokkenen. Zo direct. Frank de Boer, nu eerst Wout Brama. Qua kansenverhouding vond ik het wel gelijk opgaand. Qua veldspel vond ik Ajax wel uh, beter. En ook beter qua intentie. Ajax wilde winnen. Jullie wilden niet verliezen. Nee, dat is niet waar. We wilden wel winnen. Alleen op een andere manier dan Ajax het heeft gedaan vandaag. Ajax heeft echt heel goed gevoetbald. Wat ze altijd doen: goed positiespel. Uh, houden het veld heel groot. Extra man uh, richting het middenveld. Achterin houden ze drie. Ja, en wij proberen dat tegen te houden en, uh, en heel compact te blijven. En van daaruit een kans te creëren. Nou, dat is op zich wel aardig geluk, moet ik zeggen. Weinig uh, weggegeven. 1, 2, 3 kansen gecreëerd. Ja, dan moet je een beetje geluk hebben dat je geen goal krijgt. En wel die ene kans maakt. Geduld is een schone zaak. Maar je wacht op die individuele actie. Ik noem ze toch Sana, Boerrichter, Eriksen. Ze komen niet, hè? Maak je daar niet druk om? Nee, helemaal niet. Ik vond dat we goed speelden. En voor de ene is het, uh, is het schaken. Nou, ik vond het uh, een leuk schaakspel op dat moment. En dit is een uh, goede uitslag voor ons. Hè. We moeten de volgende wedstrijd moeten we er gewoon weer staan. En uh, zo makkelijk is dat allemaal niet. Uh, met ook de, de Madrid-wedstrijd uh, die er weer aankomt. En, uh, dit ik wel gewoon uh, vertrouwen, vind ik, gewoon op de manier hoe we gespeeld hebben. Ja, uh, en dat, uh, het was een schaakspel. Ja. Je, je zei het al, Andy, ja. uh, wel een interessant schaakspel... maar niet van een heel hoog niveau dus. Nou, de... de... Niveau wil ik niet zeggen. Het, wat ik miste waren kansen en mogelijkheden. Het niveau was uh, goed. Uh, okay. Een van de belangrijkste mensen op het veld vond ik Paulsen bijvoorbeeld. Vond ik erg goed voetballen. Wat een uh, goede aankoop is dat. Heeft geen interlandverplichtingen meer. Is een echte belangrijke speler geworden voor uh, Ajax. Goede aankoop. Uh, slot op de deur achterin. Goed overzicht. Uh, het was niet slecht. Je ziet dat daar twee uh, toploeg ja. aan het werk zijn. Alleen de angst bij Twente. Dat, dat is toch een vreemd uh, ja. gegeven. Dat Twente dus heel erg van achteruit voetbal... terwijl ze toch aanvallende kwaliteiten uh, voldoende hebben. Ja, bij 0-0 kan ik me nog voorstellen. Ze kwamen duidelijk voor een puntje. 0-0 ja. zou mooi zijn. Maar in moet Twente uh, als koploper, uh, al is het wel, wel bij Ajax... moeten ze komen voor een puntje? Ja, de, de, komen voor een puntje en dan uh, stiekem drie uh, meepikken. Dat, ja. dat is dan de bedoeling. Maar wat mij zo tegenviel aan Twente was... toen ze een, eenmaal 1-0 achterkwamen, goede goal van Eriksen... dat veranderde niets en dan denk ik van, up jongens, gooi er even wat tempo op. Uh, er werden wat domme dingen gedaan bij een hoekschop... die je dan kort neemt terwijl iedereen voor de goal staat. Uh, nee, dat, dat miste ik een beetje uh, bij Twente. De, de lef, de durf, laten we... En de, bij, en de durf nam juist toe bij Ajax. Ja, want daar waar je had verwacht dat Twente wat meer risico zou nemen... kon Ajax verder en verder komen en waren dichter bij de 2-0... dan Twente ooit bij de 1-1 is geweest. Ja. Matchwinner Christian Eriksen had zijn draai nog niet helemaal gevonden... Maar laat het nu ja. toch zien met een mooie individuele eh, Een goede actie, goede voetballer. Is gewoon een belangrijke goede voetballer op dat middenveld. Maar ik zei al, die Paulsen die, die bij hem in zijn rug staat, zeg maar, is... Uh, dat is lekker voetballen voor hem. Fantastisch. En dat komt wel goed. Als die echt lekker op dat middenveld uh, gaan draaien, dan, uh, dan komt dat helemaal goed. Ja, want het wordt veel verwacht hè, van Eriksen. Dat ja. wordt, is natuurlijk het grote talent bij Ajax, maar... Terecht. Ja? Hij heeft de afgelopen jaren al laten zien op heel jonge leeftijd... dat het gewoon een uitstekende voetballer is. En dat hij zijn draai nog niet helemaal had gevonden onder dit seizoen. Ja, dat geldt voor meer spelers. We hebben het over Mertens gehad. Zo kan ik het nog wel een heel stel noemen. Dat komt wel goed. Die Eriksen is een grote en zal een grote blijven. En die zal echt geen jaren nog bij Ajax spelen. Die gaat naar een echt hele grote topploeg. We zijn benieuwd. Ajax tankt zelfvertrouwen, zoals dat uh, ja. tegenwoordig mooi heet. Uh, want, uh, dat is ook wel nodig, ook We een zwaar programma voor de boeg. Ja. Uh, Champions League tegen Real. Volgende week Utrecht op bezoek. Ja, Real wordt natuurlijk een, een, een, een zware wedstrijd. Uh, Mourinho was aanwezig gisteravond ja. in uh, de Arena. heeft uh, ja, gewoon gekeken, maar he, die kent dat allemaal. En die gaat gewoon voor zijn eigen kracht uit. Want Real is een berenploeg. Ik hoop op een, uh, een puntje, of he, op, op zijn uh, FC Twenters gaan voor een punt... en dan ja. stiekem in de laatste minuut drie punten meepikken. Dat zou het mooiste zijn voor, voor Ajax. Maar ja, dat is meer uh, de hoop en de wens dan uh, dat het realiteit is. Want normaal gesproken is het, uh, zoals het had over VVV PSV... dat verschil is ook eigenlijk qua geld Real met Ajax. Oh. Zoveel geld bij Real, uh, meer geld en zoveel klassen. Maar ik, ik kijk er wel enorm naar uit. En dan volgende week Utrecht inderdaad. Ja, zware weken voor uh, Frank de Boer en zijn mannen. Maar ze doen het goed. Uh, uh, we zitten bijna op een kwart ongeveer van ja. de competitie. Uh, uh, Koffie dik kijken, maar dat is toch altijd het leukst. Wat voor titelrace voorzie jij nu je zeven wedstrijden hebt gezien? Ja, zeven wel... speelrondes, pardon. Het is uh, open deurtje, maar uh, Ajax, PSV, Twente. Dat zijn dus de drie ploegen die het gaan doen. Maar ja, als je dan vrijdag had gevraagd, uh, uh, wat verwacht je? Dan dacht ik van nou: Twente gaat wel heel erg hard uh, van stapel. en spelen erg goed. Uh, ja, kijk, Twente werd iedereen, zei iedereen van ja, ze hebben de eerste wedstrijd het zo makkelijk gehad. Ik vond ze ook erg goed spelen tegen Hannover. Het wordt uiteindelijk dan 2-2 voor de Europa League. Twente heeft een goede ploeg. PSV zie ik zeker komen. En Ajax, ja, die drie ploegen, dat gaat het worden en wordt spannend. Met Vitesse als Dark Horse? Ja, leuk, hè? Ik vind dat, ik dat, vind de vind de dat tweede, toch wel leuk, hoor. Bedoel, uh... Wat hebben we met z'n allen verschrikkelijk gelachen om die Jordania... toen hij zei van 2013 wordt Vitesse kampioen. Maar Theo Jansen zei twee weken geleden al... Uh, daar hebben ze nog net iets te weinig voor. Maar ik vind het wel knap. Ze staan wel tweede. Eén puntje achter. En Vitesse gaat heus wel komen. En ik vind dat we eigenlijk als pers zijnde allemaal toch wel een beetje onze excuses mogen maken. Al is het in gedachten richting Jordania. Want we hebben hem hard uitgelachen toen hij zei: 2013 gaan wij meedoen om het kampioenschap. Maar ze staan wel tweede. En die houdt kamp. Dankjewel.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 Stop, cutie, coming on to me Tried to talk me into a ride Said I wouldn't be sorry But she was just a baby Hey, wakers, pour me another cup of coffee Pop her down, jack me up, shoot me out Flying down the highway Looking for the moon. Mm -hmm. Whoever well, midnight headlight blinds you on a rainy night, steep grade up ahead, slow me down, making no time. But I gotta keep rolling. Those are windshield wipers, slapping out a tempo. Perfect rhythm with the song on the radio But I gotta keep the road, yeah. Ooh, I'm driving my life away I'm Looking for a better way For me Ooh, I'm driving my life away I'm Looking for a sunny day Zo'n heel lange fade-out. Eddie Rabbit, 1980, driving my life away. Zo direct gaan we praten over de Ryder Cup. Nu eerst Short Track. De lange baans laten ze nog even op zich wachten. Maar de Short Trackers melden zich dit weekend al... voor de eerste wedstrijd van het seizoen. De Invitation Cup in die half natuurlijk. Stond vooral in het teken van testen, fine-tunen en toewerken... naar de grote wedstrijden die gaan komen in het inderdaad pre-Olympisch seizoen. Een reportage van wie anders dan Edwin Cornelissen.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 Nou ja, om bepaalde opdrachten te slagen en uh, dat was wel heel leuk. Goed voor de teambeelding. Wordt er ook een betere sport ervan Ik denk uiteindelijk dat je mentaal uh, en binnen de ploeg gewoon als team, dat je er heel erg van groeit en uh, dat moet dit jaar uit gaan blijken of dat ook zo is. Die.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 extra dingen kan geven om wel nog veel beter te worden. En uh, ja, als je dat niet meer hebt, ja, dan, is het, dan werkt het niet meer. Het is natuurlijk een moeilijk moment, want ja, je zit niet zo heel ver van Sochi meer af natuurlijk. Nee, en ik denk dat dat voor heel veel mensen ook uh, moeilijk is te begrijpen. Nou heb ik altijd vanaf Vancouver al gezegd, ik kijk per jaar, ik kijk per seizoen. Vier jaar vind ik echt te lang.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 Die moet ik zeg maar vragen in de bocht. Waar, waar, ja, waar wil je me hebben? En na afloop is het Sanne van Kerkhof die uh, uitgebreid zit te evalueren met jonkie Lara van Ruiven. Terwijl jij al weet als je nog ingaat waar je heen gaat, dus dan kan je dan ook een keer binnen, buiten. Uh, nou, wij hebben natuurlijk al zoveel relais met elkaar gereden dat je al weet, ja, je hebt al zoveel situaties bij je tegengekomen en zij nog niet. Dus we proberen echt op het moment dat iets gebeurt, direct feedback te geven. Want dan weet ze, hé, hey, dit is de situatie. Dit is de feedback die ik daarop krijg. En wat kan ik daar dus mee doen? Ja, ze wist dat ook een binnen gingen doen. Ja. ja, dus dan moet je het goed ja, naar mij. Dan weet ik waar ik moet ja. zit. En dat ruim een jaar voor Sochi, dat komt, kan ik me voorstellen. Op een beetje een ongelukkig moment, of niet? Nou, het is nog inderdaad wat je zegt, ruim een jaar. En we hebben nu dit jaar de hele World Cup EK's, WK's, dus wel genoeg wedstrijden om, uh, om te oefenen. Dus uh, ja, ik, ik heb er eigenlijk wel alle vertrouwen in. Maar het is een hele omschakeling en het is heel wat anders. Ja. En dan de mannen. Die gaan verder met zo'n beetje dezelfde selectie als vorig jaar. Dus met Niels Kerstel, met Shinky Knecht.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 Ja, maar dat, ja, maar dat, hun, dan hadden wij gewoon een goede wissel. Dan hadden we een beetje gegaan. Dan heeft hij wel een wissel. Hij heeft veel zwaarder. Hij ja, kan wel slijten, maar daar merk ik er niks van. Christian Bukkering, normaal gesproken de reserve. Ja, hij krijgt in deze finale de kans. Maar moet het na afloop ontgelden bij Shinky Knecht? Ja, nou ja dat moet gewoon. Uh... Goed op elkaar af worden gestemd, want uh, dit, uh, ja, het kan natuurlijk veel beter. En dat weten zij ook. Maar ja, je je geef zijn nieuwe jongen een kans en als hij dan gewoon uh, alweer een wissel uh, vijf meter vroeg zit, dat kan gewoon niet. In de trainingen doe je het ook niet, en dan hoeft het nou ook niet. Wat wordt het voor seizoen, voor jou bijvoorbeeld? Een jaar voor de Spelen? Ik heb nog, uh, eigenlijk nog niet, echt, uh, ja, niet echt nagedacht. Ga natuurlijk weer. Ik wil ook weer uh, Europese kampioen worden en, uh, en natuurlijk een stap beter op de WK. En uh, dat zijn eigenlijk wel de hoofddoelen. Ik, zie, ik sta structureel gewoon wel bij de beste mannen. En, uh, zijn, om echt even die wereldtop aan te pakken, dan moet je net even, zijn het net even die kleine stapjes. Dus ja, dat, is het nu, uh, dat zijn geen echt grote stappen meer. Hoor. En zo draait het bij deze Invitation Cup om fine-tuning. Over drie weken gaat het echte spel beginnen. Want dan zijn de eerste wereldbekerwedstrijden. Edwin Cornelijs was dat. Hij was bijna te laat. Golfer Rory McElroy. Die kwam pas net voordat hij af moest slaan. Aan bij de Medina Country Club. Daar wordt het meest prestigieuze golfevenement gespeeld. De Riding Cup natuurlijk. De strijd tussen Europa en Amerika. Teamcaptain José María Olazabal. Wist niet wat hem overkwam. toen hij hoorde dat McElroy zich nog niet had gemeld op de baan. We hadden dat niet in mind. All of a sudden we realized that uh, Rory was not here. and uh... Uh, we, we started to look uh, for him and uh, nobody knew. So finally we got hold of him and uh, well we, he came in uh, with a police escort. Just uh, as you said, just made it like 10, 11 minutes before he did off. Ja, dankzij een politie escort kwam Rory McElroy toch nog op tijd terug naar meer Hij volgde de Ryder Cup voor ons terug naar ja eigenlijk onvoorstelbaar, hè? Tof, ja, wat dat was er niet. Hand? Nou ja, hij zat televisie te kijken <laughs> op zijn hotelkamer, dat is misschien niet zo gek als je zo'n toernooi doet, um, speelt. Uh, daar werd een klokje, stond daar in beeld met ja, de tijd, die geloof aan de oostkust. Oh, uh, ah, oké. Okay. Nou ja, goed, er zat een uur tijdsverschil tussen, dus hij dacht dat hij veel meer tijd had, een uur extra, vergeleken bij wat hij daadwerkelijk had, en dat was het, uh, het probleem. Uh, ja, dan vind ik dat hij eigenlijk nog vrij krap zat... als hij een uurtje van tevoren daar geweest was... of een uur en tien minuten. En ik vond ook de omhelzing tussen Ola Zabel, de teamcoach... en McElroy toen hij was aangekomen, ook wel erg klef. Ik denk toch dat zo'n coach daar niet zo gelukkig mee is. Ja, hij is de nummer één van de wereld, McElroy Dan kan je je natuurlijk een foutje permitteren. Dan zal je geen slaande ruzie krijgen. Maar nee, die heb je nodig. Ik hoorde een hoop buitenlandse commentatoren, Amerikanen zeggen... we dachten dat we alles hadden meegemaakt in de Ryder Cups een beetje wel... maar dit is weer een nieuw hoofdstuk. maar <laughs> nou goed, uh, hij is erbij en hij doet mee. De golfers gaan een beetje de finale in. Hè. Hoe staat het er nu voor? Het is, uh, nou ja, goed. Want we zitten. Spannend, ja, het is spannend. Het is heel spannend. Het was aan het begin van de dag 10-6 voor de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben 14,5 punt nodig. Om die beker terug te krijgen van Europa. Om in de Verenigde Staten te houden. En inmiddels is het 11-10 geworden. Een paar tellen geleden. Uh, overwinning van Dustin Johnson. De man die dit jaar zo ja, dramatisch in de laatste paar holes met uh, bogies. Het British Open liet lopen, de titel daar heeft Nicolas Colsaerts verslagen, de Belg. Daar praten we zo meteen nog wel even over door. Dat vind ik verschrikkelijk jammer, want ja, dat is toch gevoelsmatig iemand die bij ons in de buurt zit. En ja, die heb ik ook wel een klein beetje leren kennen de afgelopen jaren. Een heel klein beetje zo bij het KLM Open en daaromheen. En ja. Ja, die gun je dan toch wat. Maar die partij is zojuist afgelopen. McElroy, de nummer 1 van de wereld, heeft zijn partij wel gewonnen. Dus Kijk, dat is knap. Niks in de hand. Nou ja, in ieder geval, eindgoed al goed waarschijnlijk. In ieder geval voor zijn partij. Ian Polter vlak daarvoor wint ook zijn partij. Het Ryder cup Beest, noemde ik hem vanmiddag in een samenvatting op televisie. Daar leeft hij voor, daar gaat hij voor. Die wil winnen, die speelt werkelijk met een soort van vuur, vlammen in zijn ogen. Dus, uh... Even onderbreken, ja. jij hebt het over de Verenigde Staten. Terwijl ik heb toch geleerd, het gaat tussen Amerika en Europa. Maar ze doen er alleen maar echt Amerikanen aan mee? Of... Ja, nee, het zijn, het? het zijn Amerikanen. Het zijn Amerikanen. Eigenlijk uh... toch? in, in principe Amerikanen. zou ook een, een, een Canadees mee kunnen doen, toch? Nee, het zijn Amerikanen. Oh, en echt Canadees, Amerika? Ja, doet niet mee. Dus uh, nee, zo zijn... Wat het, het is niet Noord-Amerika Europa? Nee, nee, nee, het zijn echt Amerikanen. Uh, misschien dat dat nog wel eens een keer verandert, ja. want ooit waren in de Ryder Cup het alleen Engelsen die het opnamen ja. tegen Amerika, dat werden Europeanen. Dus wat dat betreft zou er okay. nog wel wat, wat kunnen veranderen. Dus het is echt Europa, Verenigde Staten. Uh, Europa, Dan heb ik dat duidelijk. Ja, en ook, Amerika, en ja even de USA, laten we het zo zeggen. De USA, goed. Uh, want uh, het winnen van die Ryder make dat is toch een ultieme titel voor een golfer. Kan nou je ja, er meer over vertellen? Ja, nou neem bijvoorbeeld... Uh, Bubba... Wat natuurlijk een, een, opeens een teamsport is. Ja, het is uh, eens in de twee jaar een teamsport. Je hebt wel elk jaar nog de World Cup. Een soort van wereldtitel... waar dan Robert-Jan Derksen en Joost Luiten voor Nederland... ook uh, behoorlijk voor de dag komen eigenlijk de laatste jaren wel. Maar goed, dit is een team van twaalf mensen. Eens in de twee jaar. Uh, dit zijn normaal gesproken allemaal vijanden van elkaar. Dit zijn ja. gewoon concurrenten die allemaal die majors willen winnen... en die grote toernooien willen winnen. En ja, neem een Bubba Watson... Dit jaar winnaar van de masters um, ja die zegt ook het ik wil tien keer liever die ryder cup uh, bijschrijven dan dat ik de masters win wat toch individueel by far de meest ja prestigieuze prijs is die je die je kunt uh, kunt winnen en dat levert ook wat meer geld op ja want het is allemaal uh, voor het goede doel of nou ja er wordt niks mee verdiend het is allemaal nee. uh, liefde werk oud papier en toch wil je erbij zitten, ze doen er werkelijk alles voor. En de sfeer, dat is een van de dingen waar het, waar het om gaat. Ik bedoel, er wordt geschreeuwd, er wordt aangemoedigd. Dat hoort er allemaal bij. En ik heb een fragmentje daarvan uh, klaarstaan van Bubba Watson. Echt een publiekspeler die ook zegt, laat je horen, ook als ik sla. Het kan allemaal niet schelen als het maar een gekkenhuis wordt. Uh, nou ja, dan ga je normaal gesproken, kom je dan he, daar aanzetten bij de start. Dan wordt je naam omgeroepen. En dan wordt er een beschaafd applausje, uh, komt er dan van het publiek. Nou, dit is dus, luister even mee zoals het dan gaat, met Eerst de Europese ploeg en dan de Amerikanen er nog even achter gaan. Bubba Watson. Your attention please. Welcome to the second day morning matches of the 39th Ryder Cup. This is match number one. A foursome match between the European team represented by Justin Rose. Yeah! And Ian Poulter. Against the United States of America team represented by Bubba Watson. Yeah! Ja, en daar, daar zitten dan allemaal doodwazen toeschouwers. En bij Bubba Watson is het ook nog zo. Dat zag ik vanmiddag bij de start van, van de slotrag. Hij heeft overigens uh, verloren vandaag. Met zijn grote mond zou je er bijna bij willen zeggen. Want we zijn ja. nu opeens allemaal Europeaan hier ja, natuurlijk. Ja, Europa was nog nooit zo verenigd. Nee, dit is wel dat is zo wat je het, vaak he? hoort. Ja, ik heb het de heren politici nog niet vaak horen noemen. Maar ze spelen echt met die, met die Europese sterren en die blauwe vlag. Maar ja, zo'n Watson zelfs op het moment dat hij afslaat... dan is het normaal muisstil. En ja, het was een zee van geluid zoals je eigenlijk net hoorde. Fantastisch. Maar je ziet ook uh, die spelers anders reageren. Je, je, je noemde net de Masters, en, maar je ziet grote toernooien. Ze steken even een vingertje op naar het publiek. Tikje op de en, net En uh, huppakee, uh, weer een paar miljoen rijker. Een prachtig uh, overwinning. Nu uh, gaan ze uit hun dak. Ja. Als, ze, als ze een put maken of, of ja, ik, de wedstrijd winnen. Wat ik me heel vaak afvraag is nou, is dat nou... Echt? Is dat nou half echt? Is dat omdat misschien het publiek het wil dat er uitbundig uh, ja, gejuicht wordt... en te zien is dat er emotie is? Want het zou ook betekenen dat als die spelers dat dus ja, normaal gesproken niet doen... het is niet ja. Uh, ja, salonveeg om dat dan wel te doen op andere toernooien... Ja. dat ze zich twee jaar lang moeten inhouden en nu alles er een keer uit mogen gooien. <lacht> nou, valt bijna niet beter leven, nee. zou je zeggen. <lacht> maar jij beweegt hier een beetje in die wereld. Jij komt er vaak. Wat, wat denk jij? Uh, nou, nah, ik, ik heb wel af en toe het gevoel dat er zal wel ergens iets ontstaan, denk ik. Als je erbij bent, kom je in een soort sfeer. Dat zal ook voor Colsaerts gelden, die ik gisteren ook gek zag doen... met, uh, ja, met zijn teamgenoot, uh, met... Er zal wel iets ontstaan hey, dit is dat het speciaal, hoort. Zo. Het is iets speciaals. Het is ook traditie dat je het laat zien. Het levert de mooiste dingen op. De mooiste beelden. De archiefplaatjes. En uh, misschien als Colsaar straks thuis. Dat hij denkt van nou. <lacht> weet je wel, zo ken ik mezelf helemaal niet. Maar ik durf het niet te zeggen. Ik vind het moeilijk. <lacht> Rustige Belg. We moeten ook even hebben over. Nou we hebben we het nog wel even over. Oké oké. We moeten het ook even hebben over Sevi Ballesteros. Oud kampioen natuurlijk. Overleed vorig jaar mei. Uh, ik begrijp. Hij, zijn geest hangt boven het Europese team, hè, geloof ik. Ja, het was nog even schrikken, want het was bijna letterlijk eh, vandaag. Want eh, ik zag een, een, een tekst in de lucht staan, eh, gespoten met een reclamevliegtuig. De Spirit of Ballesteros was daar. Eh, ja, te lezen aan de hemel, om het zo maar even te zeggen. De reclamevliegtuigen kunnen dat, heb ik me eens laten vertellen... door een bepaalde vloeistof via de uitlaat naar buiten te laten komen. Dan kun je teksten schrijven die... Na een zal vertellen ook weer zullen verwaaien. Maar zo'n manier van, van luchtreclame en nou ja, zo'n tekst dus... Uh, voor de rest wat, wat, ja, wat het echt bijzonder maakt. En dat zal ongetwijfeld, mocht het lukken voor Europa... om toch die achterstand goed te maken. Nu dus die achterstand van 11-10. Maar goed, mochten ze winnen, dan zal dat voor uh, Olazabal... de teamcaptain ja, heel veel emoties met zich meebrengen. Hij heeft heel vaak keer op keer samengespeeld met, uh, met hem, met Ballesteros... En, um, die, die waren onverslaanbaar, die waren een superduo. Uh, ja, dat zal de herinneringen terug, uh, terug laten komen. Ja. Het Europese tenue, ook nog wel even belangrijk om te zeggen... is geïnspireerd op het blauw, uh, blauw wat hij altijd droeg bij Jesteros. Blauwe broek, blauwe spencer en een witte polo eronder. Ja, dat zijn allemaal verwijzingen naar toen. En daar kunnen nog wat tranen aan te pas komen. Met name bij de captain, denk okay, ik. Oké, moeten ze wel winnen. Uh, inmiddels is het weer gelijk, zie ik. 11-11 ja, het is ongekend spannend en het zou best wel eens zo kunnen zijn dat in de laatste partij de twaalfde tiger Woods aan de bak moet tegen Molinari, de Italiaan. Woods heeft niet zo'n beste staat van dienst, eh, daar zouden we het even Ook over wat? hebben. Ja, hoe komt dat? Nou ja, als hij dat zou weten, een ongelukkig huwelijk tussen Woods ja, en Ryder nou ja, de cijfers tot dit toernooi, die heb ik er even bijgepakt. Uh, dat zijn dan uh, 27, 29 partijen, twee onbeslist, maar 13 partijen verloren of 13 partijen gewonnen, 14 verloren. Dus meer nederlagen dan overwinningen voor iemand die jarenlang natuurlijk de nummer 1 van de wereld is geweest, onbetwist en een nieuwe standaard in golf heeft geïntroduceerd. Ja, de druk. Uh, later zijn natuurlijk blessures gekomen. Daardoor miste hij ook de overwinning van Amerika in 2008. Uh, ja, daar kon hij geen rol van betekenis spelen. Uh, ja, het, het is niet zijn toernooi. En er heeft eigenlijk nooit iemand op een serieuze wijze... echt een verklaring voor kunnen geven. Hij moest de kopman zijn. Misschien is hij meer een individu. Iemand die in zijn eentje lekker uit, uh, uit de verf komt... hoewel hij zelf zegt dat hij het geweldig vindt. Hij heeft ook wel eens de rol van teamcaptain... of als, als vicecaptain gewijzigd, geweigerd toen hij geblesseerd was allemaal een beetje lastig aan te geven. Maar ja, het gaat altijd een beetje stroef. En het zou wel heel vervelend zijn, want dat was wat ik wilde zeggen. Als mm -hmm. hij de laatste partij voor eigen publiek. na een zes of een 10-6 voorsprong. op ja, yeah. het begin van de derde dag, als het dan misgaat. Uh, werkt het ook zo? In die, die Ryder Cup stonden dus 10-6 voor de Amerikanen. Inmiddels is het 10-10. Inmiddels is het 11-11. Nou 11. ja, je uh, zit natuurlijk... Is dat ook ja, de ja, ja, ja, zeker. Want je zit natuurlijk met, met al die, die, die, met die captain, met die vice-captains. Die zitten allemaal met oortjes. Die kijken naar die partijen. Zeker nu. Overal zijn mensen bij. En natuurlijk wordt aangegeven. Je hoort hey, het Europa publiek. staat gelijk. Ja, en je hoort het publiek natuurlijk gaan op een half voor je. Als het daaruit zijn dak gaat, dan weet je wel ongeveer als Europeaan... dat je eventjes een tikje krijgt. Dus het is, ja, het is allemaal heel bijzonder daar in de buurt van Chicago. Het is spannend, het is spannend. <laughs> Ragnar niet meijer, dankjewel. We gaan uh, naar Kite surfer, naar Torian van Rijsselbergen. De dor is Champion Olympique, representant Pays-Bas. Torian van Het zondagskind van Tessel. 23 jaar. Hij droeg de vlag. Hij droeg de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Hij droeg alle aandacht en de torenhoge verwachtingen en liet hier zien... dat er maar één windsurfer de gouden plak verdient. Dorian van Rijsselbergen. Ja, dat was nog maar anderhalve maand geleden... toen Dorian van Rijsselbergen de beste windsurfer van de wereld was. Maar inmiddels is hij helemaal opnieuw begonnen. Het windsurfen verdwijnt van de Olympische agenda... en wordt vervangen door kitesurfen. En van Rijsselbergen wil ook de beste worden in die sport... Zijn eerste stappen als kitesurfer zette hij in het Canadese Squamish. En nou, hij kloosterboer zocht hem op om te kijken hoe dat nieuwe leven van Rijsselbergen bevalt. Ja, wel goed. Af en toe een beetje zeer ribbetjes. Maar voor de rest is het wel een prima leven. Ja, hoe moeilijk is die overstap? Uh, overstap op zich is, is, is, is te overbruggen. Maar het, is de, ja, echt het, het vliegen er zelf is, is vrij moeilijk. En uh, daar komen we nu ook... Uh, we hadden al... Vermoeden dat het lastig zou zijn, maar niet, niet onmogelijk. Maar uh, ja, het, is, uh, het, is, het is een mooie leerweg. Ja. Een pijnlijke leerweg ook. <laughs> Heb je blauwe plekken? <laughs> ja, en vooral de vinnen, mooie, mooie snee in de voet. En, uh, en dat soort dingen. Ja, die vinnen zijn echt uh, razor sharp. Dus, maar het is uh, ja, af en toe een dikke crash. Maar het, het, de plezier die is er gewoon blij. Dus uh, ook al een beetje pijn uh, geeft niet. Het gekke is misschien. Ja, je werd met zoveel overmacht olympisch kampioen. Mensen denken misschien, oh, dat fixt hij wel even. Ja, ja maar dat is, is mooi dat ze dat denken. Maar het is een hele andere sport. En um, vooral uh, het, het materialistische deel is heel erg anders. Maar, maar wat is er nou precies zo anders dan? Het is ook een boord, alleen dat ja, zeil is wat verder weg. Ja, inderdaad. Ja, normaal heb je de giek in je handen en het zeil vast. En die zit direct vast aan het boord. En nu heb je een, een vlieger vast en die zit los. Dus die zit niet meer aan het boord vast. Die hendel, dat, dat beweegt allemaal. Het beweegt allemaal, het gaat alle kanten op. Zo. Dus uh, ja, wat, wat instabieler, weer, weer, weer een beetje anders. Maar het lijkt ook alsof je opnieuw moet leren met overstag gaan en grijpen. En... Compleet overnieuw, ja. Dus het, het gaat nog niet zo heel erg goed, maar er, er is hoop. En ja, het, is, het is inderdaad net dat je zegt, je moet opnieuw leren omdraaien uh, voor de wind als ook wel aan de wind. Wat beheers je al en wat moet je nog. Nou, de dingen die ik beheers is het, het strategische deel. Dus het schaken van het, uh, van het zeilen. En um, de wind lezen kan ik al. Um, het Wedstrijden tactisch, varen? Ja, wedstrijdjes varen. Maar dus dat, het hele tactische deel, dat, dat, is voor mij gewoon, ja, dat zit erin. En hoe ik mij moet positioneren tegenover de tegenstander om eerder bij de boei te komen. Maar om, een, een tweede is natuurlijk om dat ook te doen. En om alles op het water te houden en niet de hele tijd uh, ja, te, te crashen en burnen. Eigenlijk hoef je alleen nog maar te leren kitesurfen. Inderdaad, ja, eigenlijk moet ik alleen leren kitesurfen. Maar um, ja, ik wou dat het zo makkelijk was. Dat is het dus niet. Maar het is, ja, het is zo grappig. Want met windsurfen, dat, ja, je bent een, een, een atleet op redelijk hoog niveau. En dan ben je aan het varen en je kan, je kan over nadenken wat je, wat je gaat drinken straks. Als je aan de kant komt, een lekkere kop chocolademelk of een kopje koffie... En ja, dan ga je weer verder en hier dan ben je aan het varen en volle kracht. En dan zit je op te letten en op te letten en denk van... Oh, straks ben ik lekker op de kant en dan ga ik er wat lekkers tegen en dan bam, ga je kaart op je plaat. En dat, is, dat is zo grappig voor mij, omdat, ja dat herken je helemaal niet. Dat is iets van tig jaar terug. En dat nu weer opnieuw mee te maken is een hele aparte ervaring. Is het ook een goed voor jou, een nieuwe uitdaging? Was je anders ingedut als windsurfer? Ja, dat was het wel weer. Dan had ik weer een andere manier moeten uh, vinden om mijzelf te, te kunnen triggeren en te, te pushen om, om weer iets moois te bereiken. Dus op, op, op zo'n manier is het voor mij wel heel erg prettig dat er een nieuwe uitdaging is waar ik echt. Het is, het is gewoon volle bak ervan gaan. Als je dat niet doet, dan, ja, dan kom je er ook niet. Zeg eens eerlijk, hoe ver lig jij nu achter op de wereldtop? <lacht> een rondje of twee? Nee. <lacht> ja, echt ver. Ik bedoel, de wereldtop, de jongens die hier varen, die varen goed mee met de snelheid. Maar die zitten, ja, die zitten bij de wereldtop, maar ook niet altijd constant. En de andere jongens die komen dan uit Amerika, die varen gewoon heel netjes goede rondjes. En die doen de simpele, simpele dingen, heel erg goed. Of in ieder geval een stuk beter dan dat ze de andere jongens het doen. En ja, ik denk dat ik ongeveer zijn gaan om de bovenboei heen. En dan zal ik misschien halverwege de upwind zijn als, ik, als het allemaal een beetje gaat zoals het nu gaat. Maar we hebben nog een week. En de afgelopen vijf dagen, afgelopen week... hebben we al eigenlijk van nul naar halverwege de upwind gekomen. Dus we hebben al, ja, de helft zijn we al overbrugd. En nu moeten we nog een, een andere helft. Ik verwacht niet dat ik bij de top top zal zitten. Maar ik verwacht wel dat ik gewoon netjes de baan rond kan varen. Of daar hoop ik op. Wereldkampioenschap in uh, Cagliari. Wat zijn je verwachtingen? <kijf> um, nou, ik heb meer... Hoop dan verwachting. Ik verwacht helemaal niks. Dus dat is wel heel erg prettig en ook heel erg luxe voor mij. Want normaal gesproken verwacht je altijd wel dat je in de top 3 zit... met alle World Cups en dat soort dingen. Dat zit en... er niet in, hè? Nou, dat stiekem <laughs> niet, nee. Dus het is nu... Ja, ik, ik hoef helemaal niks van me te verwachten. Ik hoef me niet te bewijzen. En dat is een hele luxe positie. Maar ook een hele rare positie. Want ja, je bent dan ja, toch wel Olympisch kampioen maar in een andere klasse. En je gaat een overstap maken en ja, je, je krijgt toch... wordt de verwachting geschept voor jou van andere personen. En... Maar even concreet, zou jij top 50 kunnen varen? Als ik alles doorkrijg op tijd, dus de gijpen en de overstagjes, dan moet dat misschien wel kunnen. Maar dat zou wel uh, aan is, de mak zitten. Is het een, een doel ook voor je, top 50? Nee, ik heb geen doel. Ik heb een doel om daar een hoop te leren en een hoop te zien en mee te maken. En uh, een resultaat hoeft niet. Je hebt nog een week? Ja, ik heb nog een week. Zitten we zitten hier nog te doen. <lacht> ja. Nou, dus Dorian van Rijsselbergen. Wat dat betreft is hij helemaal niets veranderd. hij sprak met Ayod Kloosterboer. We gaan weer terug naar het voetbal. Niet alleen in Nederland hebben we een verrassende nummer twee. Vitesse natuurlijk, prachtige prestatie. Tot nu toe, maar in Duitsland staat Eintracht Frankfurt op de tweede plaats. En in Engeland vinden we Everton op die plaats. Ik ga erover praten met onze correspondenten Tim de Wit in Duitsland... en Arjen van der Horst in Engeland. We beginnen met jou. Tim, zijn ze verbaasd in Duitsland bij jou over de prestaties van Frankfurt? Ja, ja, absoluut. Dit is echt een enorme sensatie, hoor. Ja, Ga maar na. Frankfurt speelde de afgelopen jaren totaal geen rol uh, meer in het Duitse voetbal. Een tiende plaats. Ik heb het even opgezocht. In 2008 was de beste prestatie in de afgelopen tien jaar. Nou ja, vervolgens degradeerde ze en uiteindelijk promoveerde ze afgelopen zomer weer terug naar de Bundesliga. Met maar één doel toen. En dat was handhaving in de Bundesliga. Ja, en dat je dan na zes wedstrijden ongeslagen bent en maar twee punten achter koploper Bayern München staat. Hey, dat had echt niemand uh, kunnen denken in Duitsland. De ja, Daarmee dus. Wel zeker van handhaving? Zo lijkt het al, hè? Ja, absoluut. Ja, het, het grappige was, uh, vanmiddag was er een persconferentie na de wedstrijd met de, tra met de trainer Armin v, En toen werd hem ook gevraagd, van: ja, uh, moet je die doelstelling niet een beetje bij gaan stellen? Nou, toen had hij heel veel moeite om een grijns te onderdrukken. En toen zei hij toch wel van, nee, handhaving blijft ons doel. Uh, Arjen van der Horst in, uh, in Londen, Everton. Nou, die willen meer dan handhaven, hè, denk ik. Die, uh, die schurken altijd wel een beetje in die top, uh, top 8 toch wel. Dus zo verrassend is het ook niet. Maar op plaats 2, dat is toch wel ongebruikelijk uh, voor Everton. Dit seizoen begon uh, uitstekend al meteen voor de ploeg. Ze wonnen van Manchester United. En ja, die goede vorm hebben ze sindsdien uh, gewoon vastgehouden. Vier keer winst, één keer gelijk. En maar één keer hebben ze verloren. En dan sta je dus zomaar op de tweede <laughs> plaats. Uh, drie punten achter de koploper. En Everton ja, is zelf ook wel een beetje verbaasd. Tenminste, als we naar uh, Johnny Heiting gaan luisteren. En die zei, ja, normaal uh, zijn we een soort diesel. Hè? We beginnen heel matig en dan pas naar de winterschop komen we een beetje op gang. Uh, hij kan zich niet herinneren dat, die, dat ze zo'n uh, goede start hebben meegemaakt. Dat is echt jaren geleden. Dat belooft toch wat. En het is daar ook belangrijk dat je boven Liverpool eindigt. Hè? En dat hebben ze vorig seizoen uh, ook gedaan. Ja. Dat was al een bitterzoete overwinning voor ze. Stonden ze op plaats 7 net boven Liverpool. Ja, als dat lukt, dan zijn ze al tevreden. Maar dit smaakt natuurlijk meer. Uh, Everton doet altijd mee voor minimaal de, uh, de UEFA Cup... Uh, en dat gaan ze zeker weer proberen. En als ze dit vasthouden, ja, dan doen ze zelfs misschien wel mee voor een plekje bij de Champions League. Ja, uh, Tim, Eindracht Frankfurt. Uh, hoe, hoe heeft die ploeg zich ontwikkeld? Wat gepromoveerd? Is het nog steeds dezelfde ploeg? Is er veel geld in gepompt? Zijn er nieuwe spelers gekomen? Ja, dat, dat is wel interessant. Want als je naar de basisopstelling bijvoorbeeld kijkt, dan zie je nog maar vier spelers die ook vorig jaar speelden. Dus toen ze nog een niveautje lager speelden. Er zijn maar liefst 24 transfers geweest. Er zijn 13 nieuwe spelers bijgekomen en 11 spelers vertrokken. Er zijn nou, niet tientallen miljoenen uitgegeven hoor. Uh, uh, meer, je moet meer over bedragen van 8 ton, 5 ton, 1,5 miljoen. Dan, mm -hmm. Dat is ongeveer wel het hoogste. Maar ja... Uh, de trainer moest dus helemaal opnieuw beginnen deze zomer met een, eigenlijk een heel nieuw elftal. En op voorhand voorspelde daardoor alle grote voetbaldeskundigen in Duitsland ook. Nou, dat, dat wordt waarschijnlijk niks met Frankfurt uh, dit seizoen. Maar ja, ja, we kunnen dus concluderen dat het tegendeel waar is op dit moment. Ja, Arjen bij Everton, daar veel nieuwe spelers? Nee, daar is eigenlijk helemaal uh, niets veranderd. En dat is misschien ook wel uh, de kracht van Everton. Vorig uh, jaar al een goed seizoen. Uh, dit is niet een ploeg die met veel geld smijt. Hè. Als je kijkt naar een transferenkoors, uh, de grootste aankoop die ze ooit hebben gedaan, was maar 11 miljoen pond. Maar afgelopen seizoen waren er wel een paar spelers die opvielen. Zoals Fellani, uh, Steven Pienaar, hè, de oud Ajaxiet, mm -hmm. Leighton Baines... En de ploeg is er gewoon in geslaagd deze spelers vast te houden. Dus er zit structuur in die ploeg, er zit consistentie in. En die consistentie die komt ook van de trainer, David Moyes. En dat is een coach na Ferguson en Wenger. Uh, een van de oudste gediensten in de Premier League... al sinds de uh, eind jaren negentig... is hij al coach uh, van Everton. En deze man zorgt er toch steeds voor... dat Everton altijd uh, meedoet uh, bovenaan... en dat de grote clubs toch wel zweten... als ze tegen Everton moeten okay. uitkomen. Dus als je één man zou moeten noemen... de sterspeler van Everton... dan kom je eigenlijk bij de coach uit. Eigenlijk wel. En uh, uh, dat is ook de verdienste van de club... dat ze altijd het vertrouwen aan hem geven. Want niet natuurlijk elk seizoen gaat het geweldig... Maar hij heeft toch wel eens, uh, ja, in, op de vierde plaats is hij al een keer geëindigd. Uh, Dueva Cup uh, heeft hij al een paar keer meegedaan. Ja, en hij presteert dus wel met deze ploeg en daar houdt de club van. En ze houden dus ook van deze coach. Uh, Tim, wie trekt de kar bij Eindracht? Nou, er is eentje die er echt uitspringt. En dat is een Japanner. Dat is het Takashi Inui. Uh, ja, echt alle kranten schrijven al weken lovend over hem. Uh, hij is overgekomen van de VLB Bochum. Uh, ook uit de tweede Bundesliga. Niemand kende hem eigenlijk echt uh, voorheen. Maar hij ja, is momenteel hier en meester op het middenveld uh, bij Frankfurt. Hij scoort heel makkelijk. Maakt al drie doelpunten. Maar levert ook veel assists. En het is, en is op dit moment de meest productieve middenvelder in de Bundesliga. Ja, we kunnen hem gerust wel een revelatie uh, noemen. En daarom wordt hij al vergeleken met uh, zijn landgenoot Shinji Kagawa. Die speelde voor. Vorig jaar nog bij Dortmund. Uh -huh. Op dit moment uh, in Engeland bij Manchester United. Ja, nee, deze Takashi Inui. ik zal zijn naam nog een keer noemen. <laughs> Is echt een speler om in de gaten te houden. <laughs> Die gaan we in de gaten houden, zeker. En zij willen gaan voor een Europa League plek of zoiets in Eindracht? Of uh, dromen ze daar alleen maar van? Nou, dat is inderdaad alleen nog maar dromen. Nou, wat wel leuk is, er wordt hier al stilletjes de vergelijking gemaakt met Kaiserslautern. Uh, die promoveerde in 1995 naar de Bundesliga. En werd er toen met trainer Otto Rehagel meteen kampioen in dat seizoen. Nou, dat is de eerste en enige keer in Duitsland dat zoiets gebeurd is. Ja. Nou goed, dat is echt nog wel uh, heel veel to toekomstmuziek en heel veel dromen natuurlijk. Dat is toch veel te vroeg om dat nu al te zeggen. Maar ja, als je ziet hoeveel zelfvertrouwen Frankfurt heeft en hoe makkelijk, hoe aantrekkelijk ze voetballen. Nou, ik kan me best wel voorstellen dat ze voorlopig nog wel even bovenin blijven meedoen okay, in de boekening. Tim en Arjen, dank jullie wel. Uh, Raymond, dit lijkt helemaal klaar voor de Champions League ontmoeting met Ajax. Ploeg won eenvoudig met 5-1 van Deportivo La Coruña. Einde van deze langslijn. Morgen melden ons weer vier hat-tricks, en ronde van Vlan de vallende bladeren. Dit was het sportweekend. Het is 1-0 voor Ajax na 67 minuten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 Lombardia is voor Joaquin Rodriguez eerder dit seizoen winnaar van de Waalsepel. Van drie ritten in de ronde van Spanje. En dat betekent dat de stand gelijk is in Almelo. Want de strafschop de overtoon, wordt benut. Het is 1-1. AZ komt op uh, 2-1. Josie Eltidor Na 24 minuten prachtige, prachtige solo van de Amerikaanse. Een achtste van dit seizoen. 2-2. 2-2. En ik weet niet eens wie er gescoord heeft. Ik denk dat, uh, even kijken wie er gescoord heeft. Het moet afvalen zijn geweest. Petrosa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 Voor de tweede keer op rij wint Leiden de Supercup vorig jaar als kampioen. Nu als bekerwinnaar winnaar en het is dik verdiend. Koppel van Veen. minuutje of vijf, ietsje meer voor de rust. Daniel de Ridder loopt helemaal heen om zijn linker. 1-0 voor PSV, goal Dries Mertens. En dan komt hij vrije trap voor Tom met links. Van Interbal, wat een mooie part van Inter met links. In het begin van het duel heeft u mij horen vertellen dat Mofor, ...omdat hij als een volleyballer een bal in de sloeg geel kreeg.